Voetnoot 2, Tussen aanhalingstekens, tolerantie van hechting, is één van de meest belangrijke factoren voor opvoedingskwaliteiten. Andere factoren zijn, in staat en bereid zijn om met de andere ouder te komen tot samenwerking in belang van het kind.